Uur. Bastiaan Achtergaal met het NOS Journaal. Doelroze is een vrachtwagen met 51 illegalen onderschept. De Turkse chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Waar de illegalen het laadruim zijn ingestapt... en hoe lang ze onderweg waren is niet bekend. De vrachtwagen was Duitsland via Polen binnengekomen. De politie heeft in de Engelse havenstad Dover een verdachte aangehouden... in verband met de aanslag gisteren in de metro in Londen. Wat de rol was van de 18-jarige jongen is nog onduidelijk. In een wagon op station Parsons Green was een kleine explosie. Een emmer ontplofte in een plastic tas. Dertig mensen raakten gewond, ze hadden vooral brandwonden. Volgens de politie is van de bom alleen de ontsteking afgegaan... en ontplofte de hoofdleiding niet. Als dat wel was gebeurd, waren er waarschijnlijk tientallen doden gevallen.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 live van Zandvoort op zaterdag bij ZFM. Je hadden de uit de jaren 80 van Steve Winklutz en The Higher Love. Ja, op de klok voor me, zeven minuten over twee, inderdaad een nieuwe Zandvoort op zaterdag. En hij zit weer tegenover mij en hij is Albert-Jan. Goedemiddag Albert-Jan eh, en hallo luisteraars. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag kijkers niet te vergeten en luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Nou, vandaag de natuurbrug, de zeepoort over de zeeweg in Bloemendaal... die is klaar. En vandaag is er een publieksdag is daar georganiseerd. U kunt over de brug lopen, wat natuurlijk normaal gesproken niet kan... want die is gereserveerd voor de dieren. Maar vandaag is er een publieksdag en daar bent u van harte welkom. Dus mocht u nog niet weten wat u vanmiddag wil gaan doen... dan kunt u natuurlijk altijd nog even naar het bezoekerscentrum gaan... de Kennemer Duinen, om de natuurbrug van dichtbij te gaan bekijken. Even een leuke tip... Goed, wat gaan wij de komende drie uur doen? Uiteraard, uh, zoals u van ons wacht, uh, mag, om half vier de evenementenagenda. En dat is weer een uitgebreide, dus houdt u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht, ja, Lex schittert vandaag, onze collega schittert vandaag door afwezigheid. Ja, hoe kan dat nou? Want uh, Lex uh, heeft uh, problemen met zijn router. Mm -hmm. Wat is een router? Een router. Uh, geen idee. Nou, dat heeft iets met de computer te maken... Maar daardoor is hij dus niet in staat om het weerbericht uh, juist bij te houden. Uh, hij excuseert zich uh, daarom ook uh, de afwezigheid voor vandaag. Maar gelukkig hebben we Rico Schreuder bereid gevonden om vandaag het weer voor Lex waar te nemen. En uh, zodra de router van Lex weer uh, het doet, dan zal het ongetwijfeld op de diverse social media weer te volgen zijn. Want dat is en blijft natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dieren van de week, ja, het is voor de derde keer vandaag, uh, deze week... of uh, ...de afgelopen drie weken, nog steeds Monty. Hey. Monty heeft een wat moeite met een thuis te vinden. Nou, Wellicht dat vandaag uh, daar een einde aan komt en vindt dat hij een thuis vindt. Het dieren van de week, rond de klok van half vijf. Gedicht van de week, het is weer, uh, wordt, wordt weer pluizen voor je, Rob. Dat wordt, uh, nee, ik weet het al. Ja, jij weet ja, nou, ja, ja, nou, het ja. Het wordt spannend. Ik heb er drie liggen, laten we de luisteraars en kijkers nog even in, de, uh, in ongewisheid welke het van de drie het gaat worden. Het gedicht van de week... rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Verder hebben we een drietal grote... sportevenementen uh, die uh, de komende... drie uur uh, uh, aan uw de revue gaan passeren. Allereerst natuurlijk het KLM Open... Uh, wat verspeeld wordt en we hebben we het over golf... op de baan in Spijk. De Dutch genaamd. Ja, zonder Joost. Zonder Joost. Joost moest vanmorgen... nog negen holes uh, lopen... in verband met slechte weersomstandigheden... Dus de, het programma was allemaal wat opgeschoven. Hij begon de ronde met plus 4. En hij zou, een zes, hij zou in ieder geval vijf onder de baan moeten spelen om de kut te halen. Daar is hij niet in geslaagd. Dus dit weekend, het finale, de weekend vandaag en morgen. Zonder Joost, maar wel met een aantal andere Nederlanders. Ook wat amateurs die wel de kut gehaald hebben. Dus dat gaan we voor u volgen. Uiteraard om drie uur, ja, dan is het weer zover. De kwalificatie van de Formule 1 van de Formule 1 in Singapore... En natuurlijk de Davis Cup. Nederland staat met 2-0 achter tegen Tsjechië. Vandaag staat het dubbelspel op het programma. Ook dat gaan we voor u volgen. Voor de rest natuurlijk kwart over vier... zoals regulier uh, gepland staat. Pit Report en natuurlijk ook nog een sportkort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En we hebben er weer zin in. Meekijken kan via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10. Yeah. You know, I've been taking some time and I've been keeping to I had my eyes upon the prize. Else. But you love it, hit me hard, girl. yeah, you're back.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 Elke zaterdagavond gebeurt het bij ZFM? Dan hoor je de 40 beste plaats van Europa in de Eurobreakdown. Zo ook vanavond weer tussen 7 en 9 gepresenteerd door onze collega Mike. En ook deze staat er natuurlijk nog steeds in genoteerd. You're the Lion Pain and Strip That Down. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 24 uur per dag, ook op TV, ZFM TV, kanaal 40, digitaal via Siggo. Boop okay. boop kennen bekende single uit de jaren 80. Deze van uh, Colonel Abrams. Je hem, uh, inderdaad met uh, Trap. Dat was toch echt zijn aller, aller, allergrootste hit. Ja, TC, uh, 17 minuten over 2. Zandvoort, een middag. Zandvoorts nieuws in het kort. En heb je nog uh, nieuws over de stormen uh, van uh, afgelopen week? Uh, nou, nou, er werd wel lekker gekeid, hè? Er werd perfect gekeid, maar daar kom ik straks nog op terug. Maar het leuke was, nu we het toch even over het kite hebben... het was uh, live te volgen via onze app, hè? Ja, klopt. Ik, ik, ik werd erop geattendeerd, want ik wist het niet. Nee, nee ik had het ook uh, niet bekendgemaakt. Dus. Maar, maar het was wel geweldig. Dus ja, toch? Ik, maar ik, ik heb wel even, ben er wel even heen geweest. Het was gigantisch en spectaculair. Vijf Duiz mensen, hè, daar? Ja, het was, het was geweldig. Goed, allereerst. Uh, we zijn allebei een beetje, een beetje verkouw, uh, luisteraars en kijkers. Dus wellicht dat het een beetje schor over kan komen. <tus> maar we doen ons best. Allereerst, het Loveland Beach Festival... wat morgen stond geprogrammeerd voor de inhaaldag... is volledig afgelast. In verband met de weersverwachting heeft de organisatie daartoe besloten. Omdat de organisatie alleen voor zondag 17 september... als eventuele uitvalsdatum vergunning had gekregen... is het dus nu volledig van de baan. Afgelopen woensdag zijn er nieuwe liedjes... in het Zandvoort carillon in het Raadhuis gepresenteerd. Een commissie met Leo Sanders, directeur muziekschool New Wave... Henk van Stevenink, raadsgriefier, en ambtenaar Jolande Verstegen had 43 voorstellen uit de bevolking uitgezocht. Om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, ook ouderen en mensen met een beperking, zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in hun vertrouwde woonomgeving, wordt er in Zandvoort sinds 10 jaar met zorg- en welzijnsinstellingen, woningbouwcoöperatie en de gemeente samengewerkt. Om deze samenwerking opnieuw kracht bij te zetten, hebben de partners afgelopen maandag 11 september in het nieuwe wijksteunpunt De Blauwe Tram in Zandvoort... het convenant wonen, welzijn en zorg opnieuw getekend. De betrokken partners zijn Woningcoöperatie De Kei, Nieuw Unicum... AMI, de regionale instelling voor beschermd wonen... Pluspunt en de gemeente Zandvoort. In de afgelopen tien jaar is veel bereikt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In de loop van de tijd is er een breed aanbod van activiteiten ontwikkeld. Van dagbesteding tot spreekuren en van verwenddagen tot voorlichtingsactiviteiten... Dit alles onder de naam van ook Zandvoort in het gebouw aan de Vlemingstraat in Zandvoort. Alle partners hebben geconstateerd dat de resultaten tot grote tevredenheid stemmen. Daarom is eensgezins besloten om de samenwerking te verlengen. Wethouder Gert-Jan Bluis zal de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort lijsttrekker zijn voor het CDA. Hij heeft zijn voordracht geaccepteerd en zal de lijst aanvoeren richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Bluis is op dit moment wethouder Wonen, Zorg en Financiën... Daarnaast heeft hij de projecten Nieuw Noord en Entree Zandvoort onder zijn hoeden. Voorzitter CDA Zandvoort Andor Zandberg is verheugd met de nieuwe lijsttrekker. Gert-Jan heeft de afgelopen drie jaar veel voor elkaar gekregen in Zandvoort. Hij heeft onder andere de financiën op orde gebracht... Het uitdagende, het uitdagende zorgdossier goed opgepakt... en is de drijvende kracht achter de upgrade van het stationsgebied... en de strategische investeringsagenda. Bluis heeft bewezen midden in de samenleving te staan en oog en oor te hebben voor de Zandvoortse samenleving. Met het lijsttrekkerschap van Gert-Jan geeft het CDA Zandvoort een belangrijk signaal af. Gert-Jan is altijd positief en denkt constructief mee. We hopen dan ook dat in de komende verkiezingen... ook positief en constructief, constructief zullen verlopen, al dus Zandbergen. Dankjewel Albert-Jan. Het Zandvoortse nieuws in net kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM app. Dus mocht je de app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store.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 Just Meteopagina.nl En je blijft op de hoogte van het uh, weer hier in Zandvoort. Alleen vanwege een technische storing op dit moment. Even geen update. En vandaar straks het weer van Rico Schreuder om half drie.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 ...van uh, Maroon 5. Your, I don't want to know. Juist yes, yes, bij het uh, Sofers Nieuws in het Kort... hoor, we het er al even over. De Mega Loop Challenge uh, van afgelopen woensdag... ...hier voor de kust. Wat gingen kite die te keer zeg. Waanzinnig. Het was allemaal live te volgen hè, op, de, op onze app. Dus het was grandioos. En met als een Zuid-Afrikaan... ...wint de Red Bull Mega Loop Challenge 2017... Ze moesten er dan wel wat voor doen. Windkracht 9 met uitschieters naar 10 zien te overleven... om bij de spots werelds beste kiteservice de storm te zien trotseren. Maar dan had je ook wel wat. Menig een was naar Zandvoort gekomen om het Red Bull Mega Loop Challenge 2017 spektakel... dat twee jaar geleden voor het laatste georganiseerd kon worden... te kunnen aanschouwen. Een spectaculair gebeuren was het zeker. Sprongen van tientallen meters hoog... en dan eenmaal gelanceerd ook nog eens een mooie kunstjes uithalen... Dat is alleen weggelegd voor de beste surfers ter aarde. Een drietal dagen geleden uh, uh, werd het duidelijk dat de wedstrijd doorgang kon vinden. Uh, en op dat moment werden de boards in alle delen van de wereld extra goed gewaxt En werden de koffers gepakt en ging de kite-elite richting Zandvoort. En hier gebeurde het dan ook. Bij een bijna perfecte storm, 44 knopen... terwijl 50 knopen als meest perfect werd beschouwd... werd de wedstrijd verreden. De Zuid-Afrikaan Joshua Emanuel was volgens de jury... de beste van de Red Bull Megaloop Challenge 2017. Steven Akkersdijk uit Workum werd tweede... en Lasse Walker uit Noordwerk was goed voor een derde plaats. Een mega Red Bull spektakel op het strand... Afgelopen woensdag met echt de beste kiteservice van de wereld. Met loops en noemt u maar op. Het was een, een vele, ja, 5000 toeschouwers. 5000, 5000 ja. toeschouwers waren erop afgekomen. Een mega-evenement. En waar? Uiteraard in Zandvoort. Dat allemaal bij de spot hier in Zandvoort. En inderdaad, 5000 mensen, niet alleen uit Nederland, nee, ze kwamen uit heel Europa. ...kwamen ze naar dit uh, geweldige spektakel kijken. Weer een goede reclame voor ons, Zandvoort. Zo dadelijk gaan we kijken naar het uh, weer voor de komende dagen. Nou, we zijn wel weer uh, toe aan een beetje zon, Albert-Jan. He? heb je dat uh, in petto of niet? Ja, ik ben druk op zoek naar het woord zon, maar ik ja, kom er niet nee, tegen. Nee, oh. <laughs> nou, zo dadelijk hoor je hoe het uh, de komende dagen gaat worden hier in Zandvoort. Het weer van Rico Schreuder naar deze van Katja Kuku en Touchai. Deze hoog in de parades. Deze van Katja Kuku, Jorden, Toesai. En normaal gesproken zeggen we dan, hij is aangeschoven, Weerman Lex van den Hoorn. En hoe was jouw week? Maar nee, dat zit er even niet in. Lex uh, zegt helemaal niks terug, want Lex heeft een routerprobleem, Albert-Jan. Ja, daar zit hij druk mee bezig om dat te herstellen. Hij baalde echt van dat hij niet in de studio aanwezig kon zijn. Maar we houden goede moed dat hij de volgende week weer is, de Lex. Dus wellicht tot volgende week. Goed, uh, het weer voor vandaag. Uh, het draait dit weekend, zoals u allemaal gemerkt heeft, om buien. Maar geregeld schijnt ook wel eens de zon. Vandaag is er verspreid over de dag een bui mogelijk. En morgen komen de buien pas later op de dag. De wind houdt zich rustig en de temperatuur stijgt vandaag naar 15... en morgen naar 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met opklaringen. Bij weinig wind koelt het af naar een graad of 8. Dan nog de komende dagen. Na het weekend komt het maandag nog tot een enkele buien... met daarbij kans op onweer. Dinsdag valt er geruime tijd regen... maar vanaf woensdag is het over het algemeen droog met geregeld zon. De temperatuur gaat langzaam iets omhoog, van 15 tot 16 graden... aan het begin van de week naar 17 à 18 op donderdag en vrijdag. Al dus Rico Schreuder. Het weer is www.ricoweer.nl. te lezen op weer. Inderdaad, dat was het weer. Nou, nog geen 31 graden. Nee, nee, nee, nee. Dat is pas eind van de maand, Albert Jan. 31 graden. Niet hier in Salfort hoor. Nee, dat gaat niet lukken. <laughs> Lekker gaan we weer onderweg. Hier is Diane Ross en mijn old piano. Yeah! Na weerbericht voor de komende dagen... Wanneer deze houden van de Henners... en My Old Piano. Ja, straks om drie uur gaat het beginnen... daar in Singapore. De kwalificatie... voor de Formule 1 race van morgen. En uiteraard gaan we dat in de gaten houden. Max trouwens in uh, P3... de derde vrije training... op P1. Dus dat ziet er toch wel redelijk goed uit... Uh, voor de kwalificatie van uh, zo dadelijk. Toch, Vos?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 simple touch and it gets set free We don't have to run Welke als op de zaterdagmiddag bij ben. de weekend samen met Dagbank en I Feel It Coming. Ja, morgen gaat het gebeuren in Zodvoort uh, Nieuw-Noord bij de Caserne. De open dag van uh, de brandweer en de reddingsbrigade. Ja, en dat begint morgen allemaal om 12 uur en dat duurt tot middag, morgenmiddag 4 uur. Een hartstikke leuk uitje voor ouders, opa's en natuurlijk kinderen en kleinkinderen. En er is die dag morgen dus een heleboel te doen. Er zal voor de kinderen een springkussen staan en een fotostent waar ze op de foto kunnen in heus brandweerpak. Verder kunnen de kinderen een blusdiploma behalen als zij een echt brandje weten te blussen. En dan de gasknal demonstratie geeft namelijk een hele harde knal. En hier hebben ze vooraf rekening mee gehouden en verstrekken daarom ook indien gewenst oordopjes voor de kinderen. Ook voor de kinderen moet ik zeggen. Het publiek kan vrij rondlopen en zijn uh, vraag vraag stel ze gerust aan een van de vrijwilligers. De spreekstalmeester voor deze dag is John Jones. John is bekend van tv als acteur en heeft zelfs een programma gemaakt in het verleden, Dicht bij het Vuur. John heeft na zijn programma Dicht bij het Vuur zijn passie doorgezet als brandweerman. En morgen zal hij spreken voor het publiek met zijn welbekende humor. Dus morgen vanaf 12 tot 4 uur open dag bij de brandweer- en reddingsbrigade Zandvoort. Het adres Linneusstraat 2. En voor meer informatie over de open dag ga naar www.brandweer-zandvoort.nl www.brandweer-zandvoort.nl Of kijk op de ZFM app. I got a condo in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 promise that your smile ain't gonna never be. Sharpest freeze in Paris. Everything 24 carats. I take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? you? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree. De mars die gaat maar door met het maken van iets. Zo okay, deze That's What I Like. Ja, het blijft gewoon een uh, leuke zingen op. Morgen dus de open dag van de brandweer en de Reddingsbrigade. Nou joh, dat is juist ja, voor Albert-Jan, dat gaat een knalfeest worden. Dus fijn dat ze daar, uh, uh, wat is dit nou? Fijn dat ze daar uh, oordopjes uh, hebben, Albert-Jan. Uh, ja, zeker. Maar over, ja. Over, op over opa's en oma's hoor. Ja, ja, ja. ja en voor iedereen uiteraard. Dus morgen dus uh, iedereen uh, welkom aan de Lineerstraat hier in Zalvoort Nieuw-Noord.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 So dich? Ich mich? Oder?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 van Paco en Genie. Uh, dit weekend, uh, Albert-Jan, is de verkoop gestart... van de loten voor de grote clubactie... en doen ook een aantal uh, Zandvoortse clubs mee. Ja, een tweetal verenigingen uit Zandvoort... gaan loten verkopen. De grote clubactie is vandaag van start gegaan. Leden van de verenigingen uit Zandvoort... gaan langs de deuren om loten te verkopen. Ze doen mee aan de jaarlijkse actie... om de clubkast te vullen. Clubs gebruiken de opbrengsten... vooral voor materiaalactiviteiten... de huur van een accommodatie en begeleiding...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 Gewoon een lot of meerdere loten kopen. En heel veel mooie prijzen zijn daarmee te verdienen. Dus ik zou zeker meedoen.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 ...van deze klassieker van Dat was uh, inderdaad de uh, single uh, Crazy. Op dat nieuws en weer van drie uur. En daar is een Albert-Jan en ik en nog twee uur lang. Dus wij zeggen graag tot uh, zometeen. Uur twee, Zandvoort op zaterdag.